Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Palestijnse militante beweging Hamas heeft tientallen Israëliërs in gijzeling genomen. Volgens Hamas zijn het er ongeveer vijftig. Onder hen zouden ook hoge officieren zijn. En volgens een van de leiders van Hamas zijn er genoeg Israëliërs gevangen genomen om alle Palestijnse gevangenen vrij te krijgen. We zijn een volledige strijd begonnen, zegt Hamas. We verwachten dat de gevechten zullen doorgaan. Bij het Israëlisch-Palestijnse conflict lopen de dodentallen verder op. Bij aanvallen van de Palestijnse Hamas-beweging zijn zeker 100 Israëliërs gedood. De Palestijnen die melden bijna 200 doden en 1600 gewonden. De NAVO veroordeelt de beschietingen van Hamas op Israël en spreekt van terroristische aanvallen. Israël is partner van het bondnood, bondgenootschap, maar geen lid.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 De voetbalvrouwen van Ajax hebben de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In Rotterdam werd het 0-1 door een doelpunt van Tini Hoekstra. Ajax stijgt door de overwinning naar de vijfde plaats. Feyenoord blijft laatste. En Max Verstappen start vanavond als derde in de sprintrace in Qatar. Teamgenoot Sergio Perez eindigde als achtste. De Mexicaan is de laatste concurrent in de strijd om de wereldtitel. En als Verstappen vanavond minimaal zesde wordt dan is hij al verzekerd van zijn derde wereldtitel. Het weer nog. Op veel plaatsen is het droog en in het uiterste noorden valt nog wat regen. Vannacht en vanavond dan zakt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zon en sluierwolken. Het wordt dan 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files in de regio door de afsluiting van de A9. Daardoor is het extra druk op de A4, Den Haag-Amsterdam... tussen Schiphol en Knoopend Nieuwemeer. Je hebt daar ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de A5, hoofddorp Amsterdam, bij Knoopend Raasdorp... staat een kapotte vrachtwagen, waardoor er een rijstrook dicht is. En op de A10, de ring van Amsterdam bij Knoopend Nieuwemeer... ook 10 minuten verdraging. En tot zover de ANWD-verkeersinformatie.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 En dat was hij dan, Angelie. En uh, ja, ik zou zeggen welkom en goedemiddag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred. Hij, hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, we, Oh, zo. Ja, ik druk per ongeluk een uh, ander knopje. Hé, hey, en we gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we zo direct naar de uh, Liv Webbers. En die is hier op verzieten in de studio bij uh, ZFM. Maar eerst nog even Shaggy. En hij heeft het over hoop. Ja. So long ago we had a one room shack and the living was low And my mama by herself raised me and my bro Wasn't easy but we did it with the lid of the flow Her car got us off to school every day He Kept her eyes on the stars and the skies so great He Gave us strive to survive, really showed us the way Now I really understood what she was trying to say She's son sun, the times and the tides are high And the bold baby rocky you crotch just never give up the never give up uh.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 I got a wonderful life to kids 'em on with a strong foundation that was carved in stone. Oh. my mama, father, love that made my house a home. Made me wonder sometime if this was meant to be. All this for a humble little guy like me. And all I ever really wanted was a family to teach my kids the same belly that she gave to me. Just a son that'll be times the tarts of high. The old baby Rocky you could cry just never give up. Oh. To need, you can never give up. You can never give up. And mm. this hope that keeps me holding on. Oh, oh, oh, oh. And uh, mm. this hope that makes me carry on. All alone. Uh, uh, uh. oh. I'm not gonna step back. Things are gonna better. Never make yourself be overcomer. Oh cool we have a brother. up, have free things that don't and I watch and all-fight one another. the Peace like fire, we have a retire, God now sleep on I inspire, we have a reach fire, I don't think we have a make them up before the time it's fire There is always hope. De, woorden, de wijze woorden van Jackie. The Entertainment for You, zaterdag, gast. En dat is Liv Webbers. Liv, een hele middag. Uh, goedemiddag, goedemiddag. Ja, welkom. Dankjewel. Hey, vertel eens uh, wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt. En de leeftijd hoeft niet, want dat weet ik wel. <laughs> nou, mijn naam is Liv uh, en uh, ik ben geboren in Amstelveen. En uh, ik maak muziek, ben zangeres. Ja, en uh, nou heb ik uh, uh, onlangs een beetje begrepen uh, dat je eigenlijk van Engelstalig overgegaan bent naar het Nederlandstalige. Ja, dat klopt. Ja. En, en van waar dus uh, de, de overstap, zeg maar? Um, nou, ik ben eigenlijk als allereerst begonnen met Nederlands, want ik schreef altijd verhalen en gedichten en zo. En uh, op een gegeven moment heb ik die switch gemaakt naar het Engels, omdat ik dacht dat is vetter in mijn optiek. Maar um, ik merkte gewoon... op een gegeven moment ging ik weer Nederlands schrijven. En dat voelde zo goed. En dat voelde echt... dat ik dacht, dit gaat me zo natuurlijk af. Dat ik dacht, dit, dit is het gewoon. Dit is gewoon wat ik moet doen. Ja, want dit is de uh, single die gisteren gerealist is. Dus is ja. uh, uh, Je derde single, hè? Vierde. Okay. Die vierde, oké. Okay. De vierde, ja. ja. En uh, ja, als het en nu ineens voorbij is... Klopt, ja. ja, ja. Hoe... Uh, heb je daarover zitten filosoferen? Of, of? Ja, ja, zeker. Ik ben wel iemand die zich af en toe uh, vrij druk kan maken. En zich uh, daardoor wel een beetje kan laten leiden in het leven. Dus door uh, ja, wat nou als dat misgaat en wat nou als dat misgaat. En um, ik had heel erg zo'n gevoel van ik wil dat helemaal niet op die manier. Ik wil niet op die manier in het leven staan. En ik wil veel meer met het idee in het leven staan van... wat nou als het morgen je laatste dag zou zijn? Zou je je hier dan nog druk over maken? En het antwoord is eigenlijk altijd nee. En... Um, ja, met die intentie uh, heb ik dit liedje gemaakt, ja. Oké, okay, ja, want ik, je, je hebt op uh, mij TikTok ja. kun je bepaalde uh, vrienden van jou zien... Ja. Die, die, die, ja, die daar proberen daar een antwoord op te ja. vinden of geven. Ja, <laughs> en, iedereen en, geeft een ander antwoord. Ja, maar het is toch, uh, ik denk dat het toch een hele uh, lastige vraag is. Is het ook. En het, het de, de ene beantwoordt hem heel erg beladen en de ander uh, zegt ik spring uit een vliegtuig omdat uh, ja wat maakt het dan ook nog maar uit dus het ja, is of de parachute dan open gaat dat ja, niet, ja, dan maakt ja, dat toch niet meer nee het moet niet nee. maar nee inderdaad dus dat, dat vond ik wel heel leuk om eens achter ja te achterhalen wat mijn vrienden daar dan van vinden zeg maar hé hey, ik ga eerst even naar een plaatje van jou mm -hmm. en uh, ja die vond ik uh, eigenlijk ook wel geweldig <laughs> en dat is uh, dansen met mijn ogen dicht ja, ja. dan gaan we zo, daar even zo verder uh, over hebben helemaal goed dan gaan we eerst draaien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 Ja, en dat je dan niet struikelt, hè? Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, geweldige plaat. Uh, dansen met mijn ogen dicht. En uh, ja, uh, voor de voor degene die nieuwsgierig zijn, ik zou even uh, kijken op uh, YouTube, live webbers en, en dansen met mijn ogen dicht. In een geweldige clip erbij. Hm. En uh, ja, toch even terug naar uh, als het nu ineens zo bij is. Want yeah. uh, ja, dan rest mij de vraag, hè? Wat zou jij doen? <laughs> ik heb daar ook echt lang over nagedacht. Ik denk ook dat ik... Uh, um, mijn familie en mijn vrienden... om me heen zou willen hebben. en um, ja, Gewoon met elkaar eten. Veel wijn drinken. Gewoon inderdaad het leven vieren. En, en, en je omringen met mensen die je lief hebt. Ja, uh, ja inderdaad. Uh, gewoon uh, een feestje bouwen... met de mensen ja. die, uh, waar je van houdt. Zeg ja, maar. Ja, die jij het ja, belangrijkste ja, ja, vindt. Ja, ja. ja. ja inderdaad. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik ja, ja, wil ja. net zeggen, jij? Ja, nee, maar ik denk, ik zeg het van tevoren, voordat jij met de vraag komt. Ja. <laughs> nee, maar ik zou inderdaad uh, ja, gewoon hetzelfde doen. De mensen waar je van houdt, uh, uh, ja, de kinderen, als je kinderen hebt, natuurlijk. En, uh, ja. ja, ik bedoel, dan zou dat het laatste zijn, zeg ja. maar. Ja, precies. Ja. Hey, um, ja. Hoe uh, is deze plaat eigenlijk ontstaan? Want uh, je, hebt, je hebt er over een beetje over zitten filosofeerden. Wat als? Ja. Maar, maar hoe is het uh, proces verder verlopen? Ja, eigenlijk met dat, met dat idee kwam ik de studio in. Dus ik werk uh, met Mischa Dirksen. En met hem heb ik ook bijvoorbeeld Dans met mijn ogen dichtgeschreven. geschreven. En um, we hebben voor deze track ook met een songwriter geschreven. Met Simon. Simon Leverink. En... Um, ja, we kwamen eigenlijk in de sessie en ik zei: dit is eigenlijk het idee. Dus wat zou je doen als morgen je laatste dag zou zijn? En met z'n drieën zijn we daar een soort van ingedoken. En ook hebben we gekeken naar op welke manier um, gaan we benaderen. Gaan we het alleen maar vanuit mij schrijven? Of is het meer uh, echt een, een soort ongemeen, verhaal? Uh, ja, ja, precies. Ja. En ik denk dat we in dat opzicht wel een, uh, een goede tussenweg hebben gevonden. En um, ja. ja, dat vond ik wel. Een, het was een heel leuk proces. Zeker. Ja. Dus uh, uh, ja, maar deze is niet in één dag geschreven. Nee, nee, dans met mijn ogen dicht wel. Ja. <laughs> nou, trouwens, deze is eigenlijk ook de, de basislag er wel hoor, na één dag. We hebben alleen uh, Micha en ik hebben hem uiteindelijk we hebben nog een sessie gedaan om zeg maar de, ja, de puntjes op de i te zetten. Nog laatste tekstdingen te veranderen, dingen in te zingen. Nou ja. ja. ja, want dat, ja. Ik zeg altijd, maar wanneer is dat klaar? Ja, dat is altijd de vraag. Ja, ja, eigenlijk nooit. Maar op een gegeven moment moet je er gewoon een punt achter zetten. Dan moet je gewoon denken, nu moet het eruit. Want anders ga je nog, je kan eeuwen schaven, bijschaven. Ja, ja inderdaad. Ja. Want ja, als je daar eenmaal aan gaat beginnen. Ja, ja dan stop je niet meer. Hé, hey, we gaan dan lekker draaien. Ja, leuk. Als het nu eens ja, voorbij is. Ja, als het ja, nou, nu ineens ja. is voorbij is. Ja.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 Maar als het nu ineens voorbij Ja, en dat weten we nu het antwoord. <laughs> wat dan? <laughs> ja, wat dan? Hé, <laughs> hey, en... Ja, ik heb natuurlijk nog, uh, nog wat uh, nummers klaarstaan. Uh, kijk hoor. Ja. Frank Boeien. Ja, dat, uh, oh dat, ja. Dat vind ik... Uh, dat is uh, een van jouw uh, favoriete nummers. Uh, Mooi strelen ons ja. Ja. Ja. ja. ja. En uh, ja, wat, wat heb jij met Frank Boeien verder... Nou, ik, dat liedje, ik weet niet, dat het gaat over zeg maar dat het niet zo is. En ja. uh, nou, dat, dat raakt me echt <laughs> recht in mijn hart. Ik vind dat echt tot aan het schrijnende pijnlijk aan toe. Dat is echt het verdriet op... Uh... Ja, want het is een jaren tachtig nummer, hè? Ja. Is, uh, ja. Uh, nou ja, gezien jouw leeftijd... Uh, Eigenlijk best uh, gek, <laughs> ja. ja. Nee, maar goed, het, uh, ja. Ik bedoel, muziek, sommige nummers zijn alle tijden. Ja. Uh, die kun je altijd draaien, gewoon. Ja. Ik bedoel, dat uh, maken we heel vaak mee met de jaren zestig muziek. Die, die komt toch wel weer, die, weer terug. Die nog steeds voorbij komt en uh, desnoods in een uh, houseversie of, uh, weet je, of een extra beatronde. Ja. Dus ja, en, en ja, Frank Boeien, jij hebt het eigenlijk uh, gelaten zoals het is. Eigenlijk wel. Ik heb hem gewoon met alleen piano. En ja, uh, ja ik vind het echt, uh, <laughs> ja, echt het mooiste Nederlands liedje ooit. Ja, het raakt klopt. me echt diep. Ja, want uh, jij, jij bent van de, uh, zeg maar de nederpop. Hè? Ja, ja. Dus uh, uh, Maan en... Uh, uh, nou ja, boeien van de jaren 80. Ja. Uh, zijn, er, zijn er nog meer van, uh, van, van dat soort groepen? Dat je zegt van... Uh, ja, uit de jaren 80 vind ik die ook nog wel... Uh, nou, ik vind Doe Maar altijd te gek. Maar dat komt gewoon ook omdat mijn ouders ja. daar natuurlijk veel naar hebben geluisterd. Mijn ouders ja, die, dus, uh, uh, mijn jeugd. Ja, inderdaad. Doe Maar is altijd, toch? Ja. En uh, uh, ja, ik denk... Dat je toch de dingen waar je mee bent opgegroeid, of de dingen die je af en toe hebt gehoord, dat je dat onbewust wel meeneemt. Ja, wel. Een, toontje dan, een toontje lagen. Ja. De dans, ja. de dijk. Ja, ja, ja. ja precies. <laughs> okay. ja. Ja. Maar daar, ja, luister je daar ook mee? Uh? Nou, op zich, ik denk niet, ik zou het niet uh, altijd opzetten op Spotify. Ik ben bijvoorbeeld wel heel erg fan geweest van Bluff vroeger. Weet je wel, dat luister ik dan ja. weer ja. wel. Maar dat is weer wat, wat, misschien wel wat later. Dat is wat later inderdaad. Ja. Maar uh, ja, ik, ik ben er ook fan van. En helaas zijn ze uh, gestopt. Bluff? Ja, volgens mij wel toch. Is dat zo? Een uh, dag dat hij... Uh, dat, dat uh, oh, nou, hoop het niet. <laughs> maar het zou wel <hacht> en, kunnen. Ja, Ik yeah, weet volgende, het eigenlijk uh, niet. heb ik zoiets opgevangen. Of oh. hij gaat stoppen. Ja, oh, dat zou wel zonde zijn. Ja, ik, ik vind het wel bijzonder, ja, nou, een bijzondere tekst. Ja, echt ja Dat is hetgeen waar ik eigenlijk naar luister in plaats van naar de muziek. Ja, ik ook wel vaak hoor. Nee, maar goed, dus ja, jij bent er eigenlijk mee groot geworden met een, een, ja, de jaren tachtig een hele pop. En Frank Boeien sprong daar bovenuit met ja. het liedje van: zeg me dat het niet zo is. Mm -hmm. We gaan hem draaien.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 Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee, ik heb gebeld, ze weten ervan.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 Het niet... maar dat het niet zo is. Live Webbers? Ja. ja. Hé, hey, maar ja, het ja, blijft natuurlijk een, een mooi nostalgisch nummer. Ja, zeker. Even kijken We hadden het net over, even over een, een nummer. Over uh, Jamai. Jamai, ja. Jamai. Ja, die ken je niet, hè? Ja, ik ken uh, alleen Step Right <laughs> Up. Heel goed. Ja, oké. Okay. Dat was een, een beetje dezelfde leeftijdsklasse, denk ik. Hij, ja. is, hij is iets ouder, denk ik. Ja, hij is wel wat ouder dan ik. Ja, ja, ja. Ja, ja het zal, het zal niet heel veel schuilen. Nou... Ik was volgens mij toen hij uh, won van Idols was hij hoe oud? Ja. 17 of zo? 18? Ja, ja, dat is zoiets als hij. Ja. Maar ik zat toen nog wel op de basisschool. Dus, ja. uh... Nou goed, uh, hij was uh, toen ook op school gaan trouwens. Dat is waar, ja. Klopt. ja dus uh, Ik denk dat hij een jaar of 35 is. Ja, precies. Dus het, uh, daarom zeg ik, ze zitten niet heel ver vandaan. Nee. We gaan je leeftijd niet onthullen. Nou. Maar in 2021 heb ik hier nog eentje staan. Van, uh, toen, uh, toen was je 16. Dus, uh. ja, ja, precies. <laughs> nee, maar uh, ja, we, we gaan hem even gewoon even luisteren ja, ik ben naar hem. Ben ja, ja wat, uh, Jamai, en uh, genoeg te doen. Bij heldere hemel, de grond onder mijn voeten vandaan. Zonder dag en zonder reden, besloot jij alleen verder te gaan. Het doet wel pijn, maar niet genoeg. Je was ineens verdwenen, uit het hart en uit de dood. Zo, dat was Jan Jamai en genoeg te doen. En aan de telefoon hebben we Catharina Hultes. Catharina, een hele goede middag. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Ja, <laughs> avond moeten we bijna zeggen. Hè? Ja, bijna, bijna wel. Ja, ja. Bijna. Ja. Hey, maar uh, ja, jij hebt een mooie nieuwe single uit. Ja, dankjewel. Uh, ja, ik denk nu zo'n uh, zes maanden geleden dat we het liedje hebben opgenomen. Ja. Natuurlijk samen met, uh, met Emil Hardkamp. De begrende. Uh, ja, ja, ja, absoluut. Um, ja, ik vond het gewoon een heel, heel mooi liedje. En we gingen natuurlijk richting, de, richting het einde van het jaar. Ja. En een beetje de donkere dagen. Als het goed is komen die eraan. Ja. Dus uh, ja, vandaar de keuze eigenlijk om, om deze liedje. Om uit te brengen. Om hem nu uit te brengen, zeg maar. Ja. ja. ja, uh, uh, uh, ja Emiel, die had hem al geschreven? Of? Um, nou, wel voor mij natuurlijk gewoon. Uh, ja, okay. Maar, maar, maar, jij, maar jij, heb, jij hebt het aangegeven? Het waren, zeg maar op de plank, ja. Ja, ja. Oké. Okay. En, en daar heb jij ook nog een beetje eigen inbreng gehad. neem ik aan. Um, ja, nou ja en nee. Ik zei ja, ja, ja en nee. Ik, uh, <laughs> ja, waar het liedje over moest gaan. Ja, ja. En toen kwam Emiel met, uh, met deze tekst. Ja, het was eigenlijk meteen raak. Ik heb er zelf niks uh, aan veranderd. Behalve de zanglijn. Die heb ja. ik wel veranderd. Dus, um, maar daar kom je natuurlijk achter. Uh, ja, als je natuurlijk de demo inzingt. Je gaat ja. naar de studio en je zingt de demo in. En dan voel je vanzelf... Uh, ja, welke kant je op wil, zeg maar. Ja, dus ja. we hebben een klein beetje veranderd. Maar um, ja, ik vind het een heel mooi liedje geworden. Dus ik ben er blij mee. Ja, hij uh, ja, klinkt prima in het gehoor in ieder geval. Dankjewel. Ja, dus dat, uh, nee, dat zit goed. Hey, eigenlijk zou jij hier vandaag geweest zijn. Maar ja, door tot. de optreden uh, ging dat niet lukken. Nee, we moeten dadelijk naar, uh, naar Nijmegen. Ja, <laughs> dus, um, Nijmeegje. Ja, het, wordt, <laughs> ja. <laughs> het wordt steeds wat drukker gelukkig. Ja. Dus, um, ja, hartstikke leuk. Ben ja. Ik ben hartstikke blij mee. Ja. Nee, volgende keer komt het weer goed. Absoluut. Nee. Dan ben ik er zeker weer bij. Ja, toch? Waar kunnen mensen jou nog volgen, in je agenda? Of uh, heb, heb je nog leuke optredens uh, in het land ergens? Um, ja. Eigenlijk zet ik het meest eigenlijk, uh, op Facebook. Meestal wekelijks zou ik dat wel bij. Ja. Um, volgens mij, de, ja, nu dan Nijmegen. Volgende week sta ik in Breda, weet ik. Um, Café Breda heet dat ook echt. Oké. Okay. Dus um, ja, en nog meer. Maar ja, wat ik al zeg, dus als mensen meer willen weten, dan uh, kunnen ze best even op Facebook kijken, want ik weet niet echt alles uit mijn hoofd. Nee, nou ja, dat, dus. dat zou te veel zijn. Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, had ik hem inzitten. Is goed. Nou, in ieder geval uh, hoop ik dat jullie volgende keer weer uh, gezellig bij te zijn. Ja. En voor iedereen je meeste te luisteren. Jullie gaan luisteren naar mijn nieuwe single. Ik laat je gaan. Hey, Catharina, dankjewel. En een heel goed weekend. En succes dankjewel. vanavond, hè. Jullie ook. Hey, dankjewel. Doei, doei. Jou echt niets meer te zeggen, en ieder woord van jou. Top, rustig allemaal. <lacht> Zo, hè, dat was Catharina Hultes. En uh, ja, ik laat je gaan. En dat uh, hier bij CFM Entertainment view. Ja, ik moet gelijk even alles, uh, alles een beetje in proporties weer. Uh, <lacht> <lacht> <terugbrengen>. <lacht> hey, uh, ja, hier nog steeds aanwezig in de, in de studio Liftwebbers. En uh, ja, we gaan het eventjes uh, hebben over haar uh, overstap. Eigenlijk naar. Uh, ja. Van, van Engelstalig naar Nederlandstalig. Ja. En, um, nou heb ik dus een, een, een nummer gevonden. Ik weet niet of je daar blij mee bent. Oh, jee. <laughs> 2021 zeg je dat wat? Uh, ashes? Of welke? <laughs> Help me. <laughs> Wie heeft het recht? Oh my god. 2021 zei ja. je. Dus ik schrok. Je bedoelt of, uh, 2012, 2012 2000, denk ik. Oh hel. Ja. Ja, ja klopt ja maar dat is wel Nederlands ja oh ja nee dat is heel lang geleden ja. middelbare school eerste klas ja toen was je nog uh, ballerina ja nee klopt dat was een soort uh, uh, ja een soort, soort schoolding ik weet niet of over de streep jou wat zegt dat is dan uh, dat was een soort uh, ...sociaal experiment... ...dat dan allemaal uh, leerlingen... ...achter een streep moesten staan... ...dan werden allemaal van die vragen gesteld van... ...wie heeft zich wel eens alleen gevoeld... ...en als je je dan wel eens alleen hebt gevoeld... ...stap je dan over stap de streep. Je, ja. En om te kijken, zeg maar links en rechts... van. ...ik heb meer gemeen met mijn schoolgenoten... ...dan, uh, dan ik misschien in de eerste instantie dacht. Dus uh, dat was het hele ding. En uh, een uh, docent van mijn middelbare school... Die, ...ik deed daar altijd de musicals en zingen... ...en ik speelde al in bandjes en zo... ...en toen werd mij gevraagd van zou jij... Dat liedje willen inzingen. Maar dat heb ik echt al jaren niet gehoord. Oké. Okay. Dus, dus ik haal hem eigenlijk weer... Uh, eventjes ter uh, ja, herinnering naar boven. Ik heb geen idee. Ik denk echt dat ik heel jong klink ook. Ja, nou, dat uh, geeft niet. Ik bedoel... Uh, ooit, uh, ooit is iemand ergens begonnen. Nee, dat toch? klopt. He? Zeker, ja. En, uh, dit, want dit was echt jouw uh, eerste... Uh, ja, ding eigenlijk. Nou, eerst in, studio -ding, ik, ja, eerste ja. studio-ding. Ja. Ik speelde wel in een bandje. Dus uh, vanaf mijn veertien al. Of de dertiende, veertiende... Dus dat was wel meteen al daarmee... En dat was een schoolband? Uh... Nee, en ja, wel door met mensen van school. Maar um, uh, ja, we repeteerden daar altijd buiten. We, we speelden heel veel in Amstelveen en omstreken. Om dus Uithoorn en Badverdorp. Het was wel echt super leuk. Maar dat was... Uh, ja, dat is wel echt lang, echt lang geleden. <laughs> ja. Ja, heb je een moeite mee? Nee, nee, ik zie de jongens ook nog wel eens. Het is wel geinig. Okay. Maar uh, nee, ja, dat is, uh, was ook echt totaal anders. Een beetje hip-hop en zo. Dus dat is top. Ja, nou ja. Iedere tijd heeft uh, je ja, eigen ja. geneugd. je leert overal ja. van. Ja, ja. komt hij dan. Wie heeft het recht? I you. Leugens bezaaid. Ik hoorde de steed, gelijk zijn alle mensen. Er zijn veel goden aanbidden of verwensen. Een zon die schijnt, ongenadig brand. Soms niet te drinken, soms Ik ben Wie heeft het recht, wie heeft het recht, wie heeft het recht Dit te doen, een kind nog zo echt Gelooft oprecht, wat men hem zegt Men leeft maar door, soms dan kwijt. besides ja. oh, What is ja, hij heeft prachtig live gezongen. Ja, en, was uh, live. Ja, toen was je 16 jaar dus. Nee, ik denk echt ik denk misschien wel 14 jaar. Zelfs 14. Echt wel jong, ja. Okay. Kijk je er wel eens op terug, of niet? Nou, ik kijk nog wel eens terug naar dat eerste bandje. Dat vond ik wel heel leuk. Dit, moet ik zeggen, dat, dit, dit zat vrij diep gegraven. Moet ik, uh, <laughs> dit was ik vergeten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar um, ja, nee, nee ja. op die tijd van het bandje. Maar het allereerste bandje kijk ik zeker met liefde ook op terug. vond ik heel leuk. Oké. Okay. Want uh, ja, uh, ja, je was toen uh, behoorlijk jong nog, ja. heb, ik, heb ik kunnen zien en aanschouwen. En uh, ja, het was inderdaad op een, uh, ja, een podium uh, op school. Ja, ja. En uh, ja, waarschijnlijk was je toen ook een beetje ontdaan toen je klaar was. Ja, ik was ook heel zenuwachtig, weet ik nog. Want je zit dan, het was zeg maar, je, je, je zingt dan ook, je bent best wel kwetsbaar, want je zingt ook gewoon voor al je... Schoolgenoten, docenten. Ja, je was bang om uh, toch een uitklaaier ja, te dan sta maken, je zeg er toch maar. Ineens, uh, je zegt, oh leuk, ik zing dat wel in, helemaal ja, cool, ja, weet ja. je wel. En dan vervolgens uh, moet je het wel doen. Ja. Hey, uh, ik heb hier een, een Engelstalig nummer voor me. En, en dat, uh, dat is getiteld I Love You. Dat uh, is een cover, hè? Ja. Van uh, Lennon Stella is dat. Ja. Ja, ja. ja prachtig. Ja, maar, nee, maar hoe, uh, hoe is dat eigenlijk? Want je bent Engelstalig gaan doen. Ja. Je bent eigenlijk Nederlandstalig op school begonnen. Ja. En, en, en later ben je toch uh, wat koffers uh, gaan doen. Ja. Uh, maar dan Engelstalig. Ja, omdat ik uh, ik schreef toen uh, op een gegeven moment dus inderdaad In het Engels. En daar uh, nou, liggen echt heel veel Engelse liedjes. Maar ik vond het altijd te spannend om te releasen. Ik wilde dat of ik wilde het wel, ik durfde het niet. En... Um, toen ben ik gewoon begonnen met, eigenlijk in corona, met gewoon, oké, okay, ik wil gewoon live video's maken. Ik wil gewoon, ik ga gewoon vi video's maken, gewoon ja. zingen. Want ik kon niet meer live spelen, dus dan wilde ik het gewoon laten zien, alleen dan op film. Dus uh, daar kwam inderdaad. Uh, en ik ben gewoon heel erg fan van Len en Stella, dus uh, ja. toen kwam deze. Oké, okay. hey, en um, ja, maar wat heb jou dus uh, eigenlijk weer doen besluiten om toch weer over stap te maken naar het Nederlands? Uh, ik schreef in Corona een liedje. Genoeg heette dat. Um, en dat was Nederlands. Het kwam maar ook s'nachts. Om drie uur werd ik wakker en ik had echt een melodielein in mijn hoofd. En ik dacht, oké, okay, ik ga dit opnemen. En de dag erna, uh, zeg maar ook met tekst, de dag erna had ik dat opgeschreven, geschreven in een dag. En toen uh, uh, ik moest afstuderen van het consortium. En toen besloot ik hem toch te spelen. Omdat ik dacht, ja, uh, weet je wel, waarom ook niet? Ja. En ik kreeg toen zoveel dingen terug van iedereen iedereen. En echt, oh, dat Nederlandse nummer. Waarom, waarom maak je dit soort dingen niet vaker? En het voelde ook zo natuurlijk dat ik dacht... misschien moet ik het wel eens weer gewoon gaan doen. Kijken of ik al mijn Nederlandse teksten... want ik schreef al heel veel tekst. Of ik daar nog wel wat mee kon. En uh, nou ja, dat kon dus wel. <laughs> nou ja, ik bedoel, uh, ja. De wereld uh, leg open. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Ik bedoel, de overstap naar het Engels kan, kan zo Kan op, ook he? weer, ja, ja, ja, ja. Nee, ik blijf nog wel even bij het Nederlands. Oh, okay. <laughs> hey, we gaan hem even draaien. Live Webbers en I Love You. Billie ja, Billy Eilish. <laughs> Alleen nu gezongen door Liv door Live Webbers, natuurlijk. Ja. ja. <laughs> maar goed, we zijn eruit. En uh, ja, er hoort eigenlijk ook nog een, een beetje aan van Dank, dank, dank. Hey, en uh, ja, we gaan alweer uh, richting de klokken van zes uur. En um, even kijken. Heden en toch verleden. Ja. Dat, uh, dat heeft te maken met uh, schooljeugd. Hè? Ja. Zoals ik uh, heb Elise. begrepen. En ja. ja. dat je denkt van nou, uh, een leuke jongen, maar dit wordt hem niet. En later treffen jullie elkaar weer. En dat je denkt, toch, van ja, het ja. gevoel is er toch nog? Ja. Ja. Ja. En dat je is jou overkomen, doen. of niet? Ja, zeker. Wat je vrienden van mij ook. En uh, we hadden het daarover. Uh, een tijd geleden, volgens mij anderhalf jaar geleden of zo, op een feestje. Toen uh, ik zag gewoon bij twee vrienden van mij nog steeds die spanning van vroeger. En ik dacht: zie je wel, dit <laughs> hebben meer mensen. Dit is er gewoon nog. En misschien juist omdat het toen niks is geworden, dat er. Dat er toch nog een soort van vraag zit. Met ja, ja, ja, wat nou als? Ja, ja, ja, wat dan als ja. en, uh, de volgende titel voor een nieuwe plaats. Ja, precies, wie ja. weet. Wat nou als? Wel een goede. Ja. ja, nee, dus dat, ja, een beetje die, die, uh, die spanning die er dan nog zou kunnen zitten. Ja, ja. ja. en dat is. Uh, allemaal goed gekomen? Allemaal goed gekomen, ja, zeker. Sommige spanningen moet je ook misschien ook gewoon maar, de, maar voor laten voor wat het is, denk ik. Uh, ja, ja, denk het wel. Ja, hè? ja. We gaan hem even draaien. Leuk. Nog, uh, nog net uh, voor, de, voor zes uur. Kenneth, heden toch verleden. Liefwebbers. We staan hier wederom weer met een glas in onze handen. Allebei bedenkend waar de avond kan belanden. Kijkend in je ogen, weet dat ik al weg ben avond is nog jong, maar de gedachte al veel ouder. Alles staat weer aan door een klein knipje in mijn schouder. Kijkend in je ogen, weet dat ik al weg ben. Wat ik wil, is niet wat ik mag. Zit ik hier stil, of is dat te verdacht? Ik mag niet. Ik uit jouw buurt gebleven Kijkend in je ogen Weet dat ik al weg ben Wat ik wil, is niet wat ik mag te verdacht Ik mag niet denken aan die ene nacht Ik droom van Dat is hem. Dat is Heden het. en toch verleden. Mm -hmm. Ja. Hey, en ja, we komen, uh, we kennen nog een klein stukje draai van de, van de, andere single. Onze act. Onze act. Ja. En uh, hierbij sluiten we dan gelijk af. Ja. Ja. Geval, <laughs> Dank voor je komst hier naartoe naar de studio natuurlijk. En uh, ja, we hopen in ieder geval uh, heel veel van je te horen en uh, wie weet uh, de volgende keer weer. Leuk. Ja. dankjewel. En, uh, ja, daar hebben we het nog wel over. Zeker. <laughs> hey, in ieder geval bedankt dat je er was. En uh, een fijne terugreis naar huis. Thanks, dankjewel. En uh, we horen van je. Ja, sowieso. Dankjewel. Hé, hey, onze act, Lifhebbers. In de ik een lach, ons spel, daar, ik toe verleden. I'm the